Kijken hoor. Hier uh, zijn wij dan, tenminste. Ja. En uh, klaar voor praathoek 16, jongens allemaal. Hallo. Ah. U luistert naar de hallo, hallo. Wetenschap op Woensdag. Hallo? Hey. Okay. Iedereen heeft zich aangekondigd, dus uh, ik ben eerst Lelossi aanwezig in uh, Bergen, ten te, naaste Antwerpen eigenlijk. En ik zeg u uh, goedemiddag. En, en dan groet wij uh, Mario. Hè? Ja, uit Rotterdam ook een goede middag. Een goede middag van Filip uit Antwerpen-Noord. Goedemiddag. U luistert naar de praattafel Wetenschap op woensdag podcast. podcast. Nou, dat laat helemaal verder niks aan uh, onduidelijkheid over, hè. Uh, welkom allemaal, dus we zijn uh, gedrieën weer uh, aan tafel. Dat wil zeggen, de, de woensdagaflevering van de Praattafel Podcast. Dit is de zestiende Praathoek uh, met wetenschap uh, met uh, Mario. En uh, vandaag hebben we een beetje een uh, thema waarmee we voorborduren op de vorige gesprekken. En uh, we houden het op uh, nature versus nurture. Dus in hoeverre. Is de natuur opspelig en in, in hoever uh, doet onze opvoeding of omgeving? Dus in hoeveel uh, in hoeveel procent zijn wij nog dier? Uh, hoeveel procent uh, dier ben jij, Filip? Um, ik denk dat uh, als uh, ja, <laughs> er wordt vaak naar huisdieren gekeken, zoals honden en katten, dat ze speels zijn en kinderrechtig blijven, dat een dier altijd verrast is door iets dat eigenlijk tot normaal zou moeten zijn. Oh, wauw, je geeft me eten. Een hond is nog elke dag verrast dat hij eten krijgt. En aangezien ik nog altijd de verrassing in het leven zie, mag ik mezelf bij de dieren rekenen. Ah, oké. Okay. Nou, dan kan je in Nederland terecht bij de dierenpartij. Hè? Eh? Ja, nee ja, maar Want hier hebben we nog geen partij voor dieren. Partijen zijn voor mensen, niet voor dieren. Nou ja, ik vind het wel een leuk initiatief. Planten. Partij voor de dieren op zich doen ze goed werk. Ik vraag op me zich me wel, dan. maar het, het, het is dramatisch. Het zou hoog in de agenda van elke partij moeten staan. Nou ja, inderdaad, de bio-industrie is natuurlijk een najaar gebeuren, als je er goed over nadenkt. Maar inderdaad, wie weet... Misschien een idee voor België, een partij voor de dieren? Of begin eenvoudig, een partij voor de planten misschien? <laughs> ja. ja, precies. Ja, die partij voor de dieren, dan moet ik denken aan meneer Van Noppen, die dierenarts die zo uit zijn auto werd gesleurd en afgeslacht in een sloot en zo. En ze zijn nog steeds op zoek naar de daders, hè? Die, die hormonenmafia en zo. Dat, was geen, uh, dat waren geen uh, lieve jongens, zeg maar. Nou ja zeker, die, die, die, die handel in die verboden uh, groeibevorderaars en zo, dat klembuterol en zo, en de, de, het snel opfokken van, van voedseldieren, het schijnt dat daar toch wel veel criminele elementen in werkzaam zijn geweest. En misschien nog zijn. Ja. Als, iets zal zeggen. Niet, als iets niet mag, is het meteen waardevol. Vaak voor, voor velen wel ja. <coughs> Ja, dus even kijken terug op het thema uh, nurture versus nature. Uh, ja, het debat is al heel oud. Hier lees ik dat de Franse filosoof uh, Jean-Jacques Rousseau... Hey, die uh, leefde van 1712 tot 1778, dat is al heel erg lang geleden... maar die had het er al over. Hij ging ervan uit dat de mens van nature goed is. Hè? Daar gaan we het ook zo nog over hebben... Een opvoeding zou moeten plaatsvinden zonder dwang of straf... Eh, ver van het stadsleven in harmonie met de natuur. <kijkt> ja, zijn eigen visie paste die niet helemaal toe. Hij liet maar even vijf van zijn onwettige kinderen opnemen... in een vondelingenhuis. Dus gewoon... Eh, oei, <laughs> ik heb gewoon geen zin in dat gebler. Eh, vol dwang en straf. Intussen weten we... en dan. Stellen ze hier iets dat ongeveer de helft van ons karakter bepaald wordt door de natuur, en de andere helft door opvoeding, sociale omgeving, et cetera? Nou. Uh, uh, dus, uh, nou, ver van. De... Ja, je hebt natuurlijk de stadsmensen, en je hebt uh, de buitenmensen. Zoals een goede vriend van mij, Alidis, die, die kan amper drie uur overleven hier in de stad. En dan moet hij weer terug. Hij moet daar tussen zijn eigen geuren en groen zitten. En ja, andere mensen zoals ik, die en jij ook, denk ik. Uh, een stadsmussen, daar, daar begint al iets, denk ik. Ja, ja ik ben. Uh, maar ja, kijk, als je het hebt over nature versus nurture. dat doen we in het Nederlands. Uh, genotype, fenotype. Uh, dat, dat uh, er is toch een beetje verwarring over. Uh, en wat je nou precies bedoelt, Er is namelijk een biologische uitleg voor uh, genotype, fenotype. En je hebt, de, wat je, waar jij het nu over hebt, meer de, de sociologische variant daarvan. Oké. Okay. Dus de dat is een culturele ook, variant. Ja, je moet het een beetje uit elkaar halen. Strikt, ja. strikt biologisch ge, ge, uh, gezien is het iets uh, wat heel uh, strikt gedefinieerd is. Nou, laten we want, dat uh, maar even ophouden. Want volgens mij vind jij dat het prettigst ook. Ja, nou het is, het, is, het is goed om die twee dingen uit elkaar te halen. Ja. Nou laten we dan eerst het, uh, zeker dat eerste doen, het, het nauwkeurige biologische wetenschappelijke. Nou zeg maar. dat, is, dat, is niet, dat is wel vrij eenvoudig, uh, genotype, fenotype. Dus uh, als je kijkt naar de expressie van je genen, uh, bijvoorbeeld als je. De, de, nou, een klassiek voorbeeld is uh, laat, uh, uh, blauwe ogen en bruine ogen. Al je DNA wat je hebt gekregen, eh, komt in paren voor. We hebben 23 paar chromosomen. En in die ieder chromosoom zit vol bom vol met, ge met genen. En die paren, de ene helft heb je van je vader en de andere helft heb je van je moeder. Dat is dus een backup eigenlijk van alles. Mm -hmm. Dat versmelt enigszins. En die paren, uh, daarvan kan het ene gen, van bijvoorbeeld je vader, kan een dominant gen zijn. En je andere gen zou recessief kunnen zijn. Met andere woorden, niet dominant, maar recessief kan overheerst worden. Uh, als je dan uh, een kind krijgt uh, en de, de, met een genotype van uh, uh, een dominant gen voor blauwe, eigen, uh, blauwe ogen... en een recessief gen voor, laten we zeggen, uh, groene ogen... Dan eh, heb je eigenlijk drie mogelijkheden. Want een, eh, een dominant gen plus een dominant gen wordt absoluut een, een, een, een kind met blauwe ogen. Een dominant gen eh, voor blauwe ogen en een recessief gen wordt ook een kind met blauwe ogen. Begrijp je? Ja. En dan heb je nog de mogelijkheid, de derde, dat er twee recessieve genen zijn voor die bruine ogen. En dan krijgt het kind bruine ogen. Dus er zijn drie varianten eh, voor het genotype. Maar je hebt maar twee mogelijkheden voor het fenotype, Want het kind heeft of blauwe of bruine ogen. Het is een binair ja. uiteindelijk. Dus je hebt drie mogelijkheden, maar twee uitkomsten. Nou, nee, je, hebt, je hebt drie. Uh, je hebt zeg maar drie, wat ze dan allelen noemen. Drie. Mm -hmm. uh, uh, uh, uh, uh, drie variaties op genetisch niveau. Die bepalen uiteindelijk slechts twee uh, mogelijkheden voor de uitkomst. Dus uh, de expressie, dus het, het resultaat is het fenotype en de expressie en, de, en het genetisch gedeelte daarvan. dat, dus de factoren die dat bepalen, dat is het genotype. Heb je? Het begint. Het begint. Het is, het is, ja, kijk, hè, het is nog altijd een loterij. Het is nog altijd, maar. De... Nou ja, het is, heel, het is heel eenvoudig. Je hebt. Um, je, hebt een, je hebt je genen die bepalen uiteindelijk uh, welke eiwitten gevormd worden. En die eiwitten die hebben uiteindelijk in, co in combinatie een aantal mogelijkheden. Bij het genotype kunnen dat bijvoorbeeld, in, de, in mijn voorbeeld, zijn, dat, zijn er drie uitkomsten. Dus uh, blauw plus uh, dominant blauw plus uh, dominant blauw geeft blauwe ogen. Dominant blauw plus uh, recessief bruin geeft ook blauwe ogen... Of twee keer recessief, recessief, twee keer bruine ogen. Dat, je hebt dus genetisch gezien drie mogelijkheden. Maar ja, ja. de uitkomst zijn slechts, zijn, daarvan zijn er slechts twee mogelijkheden. Je hebt namelijk een kind met of blauwe of bruine ogen. Ja, ja, ik begin nu te snappen. Dus op het moment dat je twee verschillende hebt, dan is het de dominante die doorslaat. Want of je uh, hebt twee dezelfde, twee dominant of recessief. He, of in het midden twee verschillende? Ja? Uh, nou, ja. nee, kijk. Het, ik stel, ik je kijk, je dus hebt die een, twee dominanten. Je, je krijgt alles in paren. Dus iedere eigenschap die je hebt, alles wat je hebt, heb je dubbel. Dat is het backup-systeem van het DNA, zou je kunnen zeggen. Als, jou, als, als in jouw DNA er een foutje zit, dan heb je altijd nog een, een, een reservekopie van je vaders kant in plaats van je moeders kant. Ja. Dus alles komt in paren voor. Dat geldt ook voor de genen voor blauwe ogen of bruine ogen. Ja, ja. En één van die genen is dus dominant en de andere is vaak recessief. Ja. Dus bij zo'n dominant gen zal dat tot expressie komen. Dus dat betekent, als je dus uh, twee dominante genen hebt voor blauwe ogen... dan krijg je altijd blauwe ogen. Ja. Maar heb je een gen voor een, een dominant gen voor een blauwe oog en, je, en een recessief gen voor een bruine oog... dan krijg je uiteindelijk ook een blauwe, oog, blauwe ogen omdat... De, de, de dominante omdat, wint. En je kan toevallig ook twee recessieve genen hebben voor die bruine ogen en dan krijg je bruine ogen. Dus ja. genetisch gezien, het genotype heeft drie mogelijkheden, eh, terwijl het fenotype slechts twee uitkomsten heeft. Dus je zou kunnen zeggen dat eh, het genotype, zeg maar, eh, hoe zeg je dat... Uh, uh, ja, het is een beetje lastig uitleggen. Ik vind het een beetje lastig. Nou, omdat, uh... met witte en uh, zwarte balletjes uh, kan je het een ja, beetje ja, doen. Ik, maar ik, het ik... is gewoon duidelijk. Dat, dat, hè, er is een soort roulette aan de gang. Die dingen worden samengevoegd. En als een van die ja. twee dominant is... En zelfs al één van de twee of allebei, dan wint die, dan wint het blauwe oog. En als die dominanten niet aanwezig zijn, dan krijgen de recessieve jongens uh, vrij spel. Ja, dus, dus het gaat eigenlijk meer om, dus genetisch gezien heb ja. je dan drie mogelijkheden. Maar het, de uitkomst, dus de expressie van genen, is fenotype En uh, de, de genen zelf, uh, de, die bepalen het genotype. Precies. En dan heb je natuurlijk te maken met zo de mutaties en de foutjes, en die, die worden dan ja. wel gebrekkig. Maar wat natuurlijk niet. ook op het menselijke niveau is, van, hebben we te maken met mensen met bruine ogen die eigenlijk blauwe ogen wouden hebben, en die, en die zich gediscrimineerd voelen als ze aangesproken worden als uh, bruinoogigen, want ze identificeren zichzelf als blauwoogigen. Ja, er zijn heel veel experimenten mee gedaan. Met, uh, en dat is ook binnen Nature and Nurture. Hè. We kennen dat op alle vlakken. We kennen me mensen die, uh, die um, hè, heel een hele hoop ziektebeelden, beelden, anorexia, mensen die zichzelf ontzettend dik voelen. Mm -hmm. En dan kijken wij er naar met een neutraal oog en we zeggen nee, maar ze identificeren zich. Uh, of of heel, de, heel de problematiek, of heel, heel het gegeven, het is geen problematiek van de, van de verschillende genders. Um, ja. waar, de natuur je deelt met, waar de natuur je bedeelt met het ene fysieke, maar het brein is ook door de natuur bedeeld. En dat brein, dat klopt niet, dat matcht niet met dat fysiek. En ik vind dat. Enorm fascinerend. Die... Waar, waar kijkt de natuur in en waar zit er... Nou, ik denk dat er een groot grijs gebied is. Je kan, je kan het niet echt exact scheiden, denk ik, in de zin van... Je kan wel zeggen, genetisch gezien zou het zo moeten zijn. Maar uh, als je kijkt naar de uitkomst, uh, uh, dan, zou je, dan zou, het, uh, zou je liever iets anders willen zien. Ik denk dat er een, echt een, een heel groot grijs gebied is waarin genen elkaar beïnvloeden. Het is ja. niet zo zwart-wit als die blauwe ogen, bruine ogen. Dat is een heel extreem voorbeeld. Dat is het SEC. Maar uiteindelijk, al die eigenschappen die we hebben, dat is natuurlijk het resultaat van ongelooflijk veel genen. Ja. En ongelofelijk veel, veel processen. Veel en, chemische en, ja. processen vooral. Ja, dus, dus ik denk niet dat het, dat het zo eenvormig is en zo eenvoudig is eigenlijk. Waar we dat ook, die spanningen, daar vind ik ook heel interessant om over, over, over te spreken. Die spanning nurture Nature, die. Uh, die dan richting... Hè, dan gaan we ook de nurture eventjes aanraken. Uh, ik vind het altijd fascinerend om die verhalen te horen van een kind dat op jonge leeftijd is verwaarloosd. Komt in de natuur terecht, bij een dierengroep. Wolven, geiten, apen. Het Mowgli-verhaaltje. We kennen dat in elke... In, in, in elke groep. Het wolvenkind... Het ja, wolvenkind, maar ik heb, ik heb een beetje opzoek gedaan. En er is ook een geitenkind, heb ik gelezen. Een, een, een kind dat zes jaar lang bij de geiten opgroeide. Ik heb een hondenkind gevonden. En, ja, en, en bij Varkens. Die, en die, Varkens, die absoluut. Mee, absoluut, en die en, is nog president geworden ook. En, maar dan is het heel mooi om te zien waar dus de natuur... Um, hey, het is een mens... En toch gaat die nurture van die dieren bij die mens overgebracht worden. We gaan dat kind vinden, hè, want de, kind, de verhalen zijn de, van de kinderen die we vinden, niet van de kinderen die sterven, uiteraard. En dan, komen er, dan worden die beschreven door psychologen, van loopt op, voeten, op, op handen en voeten, uh, rukt kleding van het lijf, uh, roept voor rauw vlees. Ja. Daar zie je dat, dat, dat opvoeding heel ver kan gaan. Het kan een wezen... Oh ja, zeker. Ik denk zelfs zelfs dat alles bepaald wordt in de eerste paar jaren van je leven, de aanleg van je brein. En, uh, dat, is, dat is van een ongelooflijk grote uh, belang. Als je dus inderdaad kijkt naar. Uh, nou Als je gewoon kijkt naar de mens aan zich. Mm -hmm. uh, de, de, de homo sapiens, als, als soort, bestaat misschien zo'n kleine 150, 20.0 jaar. Mm -hmm. Uh, maar, ik, maar als je dus iemand uit zeg maar van 5000 jaar geleden zou nemen uit het oude Egypte bijvoorbeeld, en zo'n kind zou hierop groeien, dan sterker nog, dan, dan, dan kan hij gewoon functioneren en is er, uh, ziet hij er niet anders uit of zo. Evolutie gaat zo snel niet, maar het verschil tussen een, een Egyptenaar en een moderne mens nu is natuurlijk, uh, uh, natuurlijk ongelooflijk groot. Ja. Uh, maar wij denken dat, dat, dat, dat, dat primitievere mensen zouden zijn, maar bedenk eens naar, naar uh, hoe ver men al was op, op wiskundig gebied absoluut. en dergelijke 2000 jaar geleden. Ja, ik, ik, ik denk niet dat ze zozeer toen dommer waren, alleen ja, ze hadden toen minder middelen. Ze deden toen echt ja, waanzinnig geniale dingen. Middelen. Ik zeg ook altijd tegen mijn studenten binnen lessen cultuurwetenschappen, het internet... Ja, uh, het internet was het geschreven woord en voor het geschreven woord was het het vertelde woord en voor het vertelde woord waren het de rotstekeningen, het is gewoon het gangbare communicatiemiddel mm -hmm. en, en, en, en, en een chef-kok in een Michelin-restaurant, wie zegt dat die de, de voeding uh, op, op uh, betere wijze zou prepareren dan een, om in Egypte te blijven, dan een Egyptenaar, uh, uh, een Egyptische moeder die haar vier werkende kinderen uh, in de hete zon van een degelijke gezonde maaltijd voorziet. Mm -hmm. uh, de kennis van eten maken, de kennis van, van werktuigen maken. Is het beperkt? Ik hou er niet van. Het is anders. Ik denk dat... Ja. Ik denk dat wij dom zouden zijn als wij 2000 jaar in de, in de tijd worden gecatapulteerd met ja, de teletijdsmachine. Kan jij nog vuur maken? Kan jij nog water ontsmetten? Kan jij nog uh, een schaap uh, behandelen zodat dat vlees proper is en, en je een jas kan maken? Survival uh, skills. <laughs> We ja. kijken het op National Geographic... maar we kunnen het niet meer. Nee, nee, hey. nee. is zat van die bug-out-shows... Uh, waarin ze je die survivors van... je moet je zak klaar hebben, waarmee je dan 72 uur... en dan kan je een pad vangen... en ze kop eraf en opvreten. Ja. <laughs> van die dingen. Eerlijk. Maar, maar ja, ja, dan komen we op een punt. Want nu hebben we het eigenlijk zo over dingen... die er gebeuren na de geboorte. Want kijk nadat je geboren bent... en je ogen zijn eenmaal blauw of bruin. Of stel dat er, want dan moet ik even bij zeggen dat proces met dat ene gen voor die bruin of blauwe ogen. Maar je moet indenken dat voor je oogkleur dat er waarschijnlijk wel 30 of 40 genen meespelen. En die, elk van hun hebben dat soort van roulette effect. Dus dan krijg je die waanzinnige schakeringen en variaties en ja, nou ja, bij, bij, bij de, de, de expressie van het gen die de kleur van je ogen bepaalt, is het is een van de weinige genen die echt specifiek dat doen. Oh, ik haal er weer eens eentje tussen, tussen uit hoor, sorry. Er, er is wel natu veel natuurlijke variatie in, in, de, in de expressie van dat gen zelf, maar het zijn, het zijn maar die, die paar genen. Maar, maar dat is dan interessant, hè? dus die, die natuurlijke expressie, want ik denk dat is van bedoeld. Hè? Je hebt blauwe ogen, bruine ogen, maar man, kijk in mijn familie, je hebt alle schakeringen van, van bruin. Ja, en nee, dat het ene het kind gaat. gaat meer richting grijzig groen, en mijn ogen zijn bruin groen geworden op latere leeftijd. En ik kom van kastanjebruin. Uh, mijn vader was, op mijn leeftijd, was die al heel licht groen in zijn ogen, dus dan zijn er toch altijd weer die variaties... Ja, zeker. Dat is ook zo. Maar het is wel het ene of het andere gen. Ja, ja, ja, ja, ja. Zo, ja, ja. In dat gen heb je natuurlijk al heel veel variaties. Ja, ja. Maar ik denk dat het verschil is tussen die Egyptenaar van vroeger... of die daarvoor nog, laten we zeggen... Dan kom je al bijna in het Pleistoceen terecht. Laten we zeggen, ja, de holbewoner in de volksland. Nou, 20.000 jaar geleden. Ja, de mammoeteter nog, de laatste mammoet. Ja. ja, ik denk, die heeft niet wezenlijk anders gebouwd brein als dat wij nu hebben. Want zo mm. snel gaat evolutie niet. Alleen het, het enorme verschil is die eerste paar jaren. Als je geboren wordt, dan wordt je neurale netwerk uh, is dan vers aangelegd. En het aantal indrukken die je in de eerste paar jaren van je leven uh, uh, binnenkrijgt... Mm. die bepalen uiteindelijk, denk ik zelf... Uh, die ongelooflijke complexheid van de moderne mens. Ja. Uh, en, het is en dat vormt je. Ik bedoel, er gebeurt niet ook heel veel. Want mm -hmm. als, ik zal een voorbeeld geven. Als je uh, 500 jaar geleden geboren zou zijn geweest. Nou dan, en je bent, dan zou je timmerman kunnen zijn. Dan zou je de, je hele leven aan een kathedraal hebben kunnen getimmerd. Mm -hmm. Waaraan jouw kinderen zullen gaan timmeren. Waaraan jouw vader en jouw opa ook nog hebben getimmerd. Yeah. Uh, en nu is het zo, uh, als ik naar mijn vader kijk. Hij is nu inmiddels uh, al een hele tijd geleden overleden maar die heeft de eerste auto in de straat zien komen... maar die heeft ook nog mensen op de maan zien lopen. Ik ja. bedoel, de, het aantal indrukken en de complexiteit van het leven... is natuurlijk oneindig groter geworden. En dat heeft natuurlijk consequenties voor dat neurale netwerk... wat we hebben, die computer ja, ja. in ons hoofd. En ik ja, denk absoluut. zelf dat dat het, dat, dat het is. Maar... De complexiteit van de netwerken, die bepaalt uiteindelijk nu... Uh, de, die, dat maakt ons voor een groot gedeelte de moderne mens... Nou ja, en dan vraag ik me dan dus af van... Hè, want uiteindelijk euh, wordt het DNA voor een gedeelte ook euh, aangepast en gevormd. Maar dan zou je denken, een, een, een, iemand als een Hitler of een Stalin... Of een, hè, zeg maar Hitler, dat weet iedereen, dat is gewoon een erg slecht mens geweest. Nou, is hij met die slechte genen geboren... He, of of is, er, heeft zo, is er een bepaalde... He, daar zijn ze ook al ja. lang naar op zoek. Een soort genetische aanleg, de bepaalde figuren. Of zal het toch puur alleen maar een soort uh, vorming zijn... met alle schakelaartjes die dan op de juiste manier... Ja, want als, als dat zo is dat er een genetische mogelijkheid bestaat... dat je als misdadiger wordt geboren... nou dan moeten meteen je vader en moeder en heel de hele familie... Dat niet alleen in quarantaine, maar in gewoon... je begrijpt het wel, die mogen niet meer voortplanten dan... Ja, en, en iedereen van heel de familie Hitler... en die leven nog. Hè. Die had ook, weet ik veel, ooms en tantes en broers en zussen. Die hebben nog allemaal timmerbedrijven. en Weet ik veel, die, die leven nog en die doen het nog steeds daar in Oostenrijk. Maar... Maar ja, als je dan inderdaad zou blijken dat er een, zoiets bestaat dat je persoonlijkheid vormt. Dus dat je bijvoorbeeld misdadiger wordt of aanleg krijgt om uh, in, in een klooster te gaan. Ja. Als dat genetisch is. Maar ja, dat is heel eng natuurlijk. Maar dat is niet zo, hè? Nou ja, kijk, er is, er is best wel veel, uh, veel onderzoek naar gedaan. En er zijn ook best wel de nodige wetenschappers op afgebrand. Uh, want uh, je zit dan gelijk al een beetje in de eugenetica Kom ja. je dan terecht. En dat is natuurlijk, uh, dat is, uh, cultureel gezien natuurlijk een heel beladen onderwerp. Ja, en daar heb ik juist. heel mooi dat je dat even aanraakt. Ik heb hier precies iemand klaarstaan. Dat is een beetje een surprise voor iedereen. Dit is een stukje video. Uh, en professor Johan Braakman. Dat is een vrij bekend figuur hier in België. En hij, hem werd gevraagd over inderdaad het, uh, het, wat er met het Darwinisme is. Uh, wat eraan mankeert. En, en, en hoe het tegenwoordig is woordig ja, misschien toch niet helemaal juist wordt begrepen. We gaan eens luisteren wat uh, Johan Braakman daarover zegt. Er zijn dus zeer veel Darwinisme. En een aantal hebben zeker te maken met uh, determinisme, seksisme, racisme zelfs, eugenetica. Dus alles wat slecht is, kortom. Uh, alles wat zeker niet politiek correct is, heel terecht uiteraard. Nu, Darwin zelf geeft daar eigenlijk zeer weinig mee te maken. is, is mijn mening daarover en dan als je dat een beetje bestudeert dan merk je dat sommige opzichten, sommige ideeën die men uh, groepeert bijvoorbeeld onder de noemer sociaal darwinisme mm -hmm. zeer ver afstaan van van alles wat met Darwin en zijn theorieën zelf te maken heeft. Dus inderdaad een, die, die afgeleiden, hè? ik denk dat dit daar ja. mooi op aansloot. Ja, nou ja, het is, dat is inderdaad, je, je begeeft je als wetenschapper erg snel op uh, glad ijs als je daar hele stellige dingen over zegt, is in de praktijk wel gebleken. En uh, men heeft uh, altijd al geprobeerd, inderdaad, uh, de, uh, die eigenschappen en uh, de dingen als homofilie en. en, en uh, dingen als uh, aanleg voor criminaliteit uh, of, of weet ik veel wat om dat biologisch te kunnen vatten, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Nee. En je hebt natuurlijk, het is met de eugenetica is, is dat, dat onderzoek natuurlijk redelijk ontspoord, terwijl het in principe uh, is, is daar de logica is daar wel duidelijk van uh, als je kijkt naar uh, de natuur, dan dan uh, in de kijk wij hebben een culturele evolutie, maar in de normale biologische evolutie is alles wat, wat, uh, wat, wat afwijkend is van het ideale uh, genoom... is gevaarlijk en wordt geweerd. Als je, met, ik, ik zal een voorbeeld geven. Met hardlopen heb ik een paar jaar geleden kwam ik uh, wekelijks langs een single... waar ik iedere keer met verbazing keek hoe dus een hele groep ganzen... één gans aan het wegjagen waren uh, die alleen maar er weer bij wilde horen. Want er was een jong mannetje die wilde uh, gewoon bij de groep horen. Maar die mank. En die werd gewoon weggejaagd en dat vinden wij als, uh, met onze culturele achtergrond heel triest om te zien. Want je hebt een familie en wat is er mis met die gans. Maar vanuit evolutionair oogpunt is dat natuurlijk wel verstandig. Want hmm. als je dus een, een gans met een aangeboren fout laat paren en, uh, in, in, en hem toegang geeft tot de voortplanting, dan bouw je natuurlijk een fout in in je genoom. En dat, is, dat wordt dus gebruikt als zeg maar, de basis voor de eugenetica. En dat is natuurlijk schandalig misbruikt door, door, de, door de nazi's. Uh, en, mm. en vandaar dat, er ook, dat het ook echt uh, glad ijs is voor wetenschappers... die dus nu bezig zijn met uh, de uitleggen uh, onderzoeken of, of homofilie... bijvoorbeeld een afwijking in de hersenen is of religie, om maar eens wat te noemen. Maar er zijn altijd... Je hebt bijvoorbeeld ook de phrenologie gehad. Dat is ook een beetje... Een ja, het meten van de schedel en dergelijke. Maar, ja. uh, ik wil daar iets aan toevoegen. Uh, het is gladijs, ik weet het. Het is, het is echt gladijs, maar ik de ik. Er zijn ook uh, vooraanstaande wetenschappers en vooral binnen de wetenschapsfilosofie. En de ethiek. wetenschapsethiek is dat een onderwerp en dat uh, vind ik zeer interessant. Is hoe ver gaan we? Want met alle kennis van genetica... En wij zijn de nurture. Hè? Hoe ver gaan we de nature natuurlijk manipuleren? Want dan zijn er interessante discussies waar men kan zeggen... Als dit kind geboren wordt... We weten op een wetenschappelijke basis 99% zeker dat het zal gepaard gaan met een leidensweg aan hartfalen, organen... Down of want we sorry. zien gewoon na tests... na de genetica te testen, naar kijken naar de historie van ziektes in de familie, uh, situaties bij de vorming van het uh, van de embryo. Mm -hmm. En toch, onze moderne wetenschap natuurlijk laat juist heel veel geboren worden, wat, ik ga heel grof zijn, wat in de natuur er nooit door gaat gekomen. Laten we ons terug 500 jaar geleden. Mensen kregen elf kinderen omdat er maar drie tot hun achttiende leefden. Ja, ja. Je, hebt, je hebt nu natuurlijk bijvoorbeeld mensen die onvruchtbaar zijn, hè? En, en daar kun je vanuit een soort dat kan je zeggen, een religieuze... signaal van de natuur kan je zeggen. Hè? Ik zeg niet dat dat zo is, maar dat is hint hint. Maybe you're not having the body to. Ja, en, en nu ja. wordt dat toch gedaan, hè, die mensen... Nu nee, wordt dat toch geduwd, ja, met genetisch wat... wordt er ingegrepen dat de dame of de man in kwestie kan gaan, ja. Ja, en wat gebeurt er dan? Ja. Wordt dat foutje dan behouden, hè? Mario? In die kinderen die daar toch uitkomen? En ja, dat is ook een pure ethische vraag, natuurlijk. Ja, want hoe wordt daar ja. inderdaad, Mario, hoe wordt daar de genetische pool mee beïnvloed? Nou kijk, we hebben gelukkig een hele grote genetische pool. Want we zijn de, de, met heel veel op deze aarde. Dus genetisch uh, uh, is er natuurlijk niet al te veel aan de hand. Je hebt natuurlijk wel uh, uh, voorbeelden in de geschiedenis. Neem bijvoorbeeld het... Uh, het, het, het, uh, het de monarchie in Rusland en hmm. de, de, de hemofilie, hemofilie die bloederziekte die de Tsaren hadden. Ah, ja, ja, ja. Eh, eh, dat, dat, dat, dat laat zien hoe dat eh, zeg maar generaties doorcijpelt. Maar uiteindelijk, eh, we zijn we met zoveel mensen eh, dat, dat ook die foutjes eigenlijk eh, eh, niet al te veel schade aanlichten. Het is wel zo dat als je kleinere gemeenschappen hebt met genetische fouten, dan kan het behoorlijk fout gaan. Je hebt bijvoorbeeld een, een heel, uh, ik, heb, uh, ik heb aardig wat boekjes van een, een neurochirurg mm -hmm. uh, van, uh, kijk, Oliver Saks, Die kennen jullie misschien wel. Mm Hij -hmm. uh, heeft uh, bijvoorbeeld ook een aardig onderzoekje gedaan naar kleurenblindheid die op het eiland Pingelap. Uh, uh, het eiland Pingelap. Ja. Mijn koffers staan klaar. Mooie naam hè. Dat moet ja, in de show notes. zijn. Daar, ja, maar, maar, maar uh, daar komt dus een hele exotische vorm van kleurenblindheid. Van. Kleine gemeenschap neem ik aan. Ja en, ja en dan kijk als je een kleine gemeenschap hebt, dan zijn die uh, genetische foutjes natuurlijk uh, uh, heel gevaarlijk. Want, want ja, dan is er niet zo'n grote genepool waarin gevist kan worden. En dat kan ertoe toe bijdragen dat dat, dat dat zoiets permanent blijft, dat het gewoon een, een dominante eigenschap wordt om de rest van je leven uh, kleurenblind te zijn. Maar onze, uh, de, gezien het feit dat alles vermengt en dat wij dus niet uh, dat al onze genen eigenlijk, uh, uh, zeg maar, overal uh, aanwezig zijn, dan maak ik me niet zo zorgen dat dat, dat toevallig. Uh, een genetisch foutje uh, toch wel een probleem gaat worden in onze dus, bevolking. Maar zou daar de, de medische wetenschap, ligt daar ook niet een taak van de medische wetenschap om met mensen in gesprek te gaan? Nou, mag ik even zeggen dat bijvoorbeeld, ja. dat weten we uit ervaring... en iedereen die ze kent, dat bijvoorbeeld de Joodse gemeenschap... die is daar waanzinnig mee bezig. Die zijn de wereldkampioenen genealogie, want bij, juist bij hun... omdat ze in een, ja, nou, uh, in een besloten vat kunnen hengelen. Ze, uh, ja. ze zullen nooit iemand uit de uh, Filipijnen of Mexicanen. Uh, zeer zelden, maar normaal... En, en daarom, die zijn extreem bezig met dat uitzoeken van... Uh, want ze hebben dus een ja. best hoog niveau ook, denk ik. Nou, als je ook kijkt naar, die, naar de, naar de uh, orthodoxe joden, onder andere ook in Antwerpen, dat, dat weet ik toevallig van de, de, de ruis van de schepping, van de, iets waar we mee bezig zijn geweest hm. in het verleden. Uh, bepaalde ziektes, die komen zoals de ziekte van Gaucher, dacht ik dat het was, uh, die komt bij, uh, bij uh, orthodoxe joden uh, uh, geloof ik iets van honderd keer vaker voor dan in de rest van de bevolking. Waarom? los ze met elkaar trouwen. Ja. In teelt. En En dat, dat is het. Dat moet de je is gewoon te klein. En, da ja, en daarom ja. is het hier, als je op het stadhuis gaat... en uh, in de meeste landen van de wereld moet je echt zo'n verklaring tekenen... dat jullie absoluut geen neven en nichten en familie... want neven- en nichtenhuwelijken zijn zelfs verboden hè, bij wet in de meeste landen. Die, hè, toch? Ja, ja. Ja, ja, de moderne landen wel. Dat is juist nou, ja, die reden. Dat... Wat ook interessant is, dat, de, de, de, zo zijn wij geprogrammeerd. Sterker nog, daar, daar hebben wij onze puberteit aan te danken. Als je, als je kijkt naar, naar uh, sociale dieren die in familieverband leven. Denk maar ja. al, uh, de zoogdieren, uh, you, you name it. Ja. De meeste uh, sociale dieren die in, in zoogdier, uh, die in familieverband leven, kennen een puberteitsfase. En waarom is dat? Heel eenvoudig. Als, uh, als de jongen opgroeien uh, en op het moment dat, uh, dat ze zeg maar, geslachtsrijp zijn en willen gaan paren... dan moet het je niet gebeuren als gezinnetje dat uh, het, uh, het, uh, het broertje met het zusje gaat paren. Dus genetisch is ingebouwd dat, voor dat vlak voordat dat gebeurt... Dat, pubert, dat de puberteit aanbreekt, waardoor ouders scheidziek worden van kinderen en vice versa. En ja, zo worden ja. dus die kinderen... Daar uh, ga ik niet mee paren, ja. Ja, ja dus zo, zo, zo is dat ook in de natuur. Ja, zo werkt dat. Ja, dus die groepen zijn overgebleven, die zijn succesvol geworden. Ja, dat is gewoon een universele uh, eigenschap. Wat ook logisch lijkt, want degene die dat niet, die wel... Paarden met, met de eigen nakomelingen zijn gewoon uitgestorven. Ja, ja en dan het grappige niet... is oh, dat... Die worden er ja. niet frisder van. Nee, nou, zo, en zo is in de notendop verklaard hoe, hoe, die, hoe dat met die pubers zit. Ja, hey, precies. En, en het ja. grappige is dat mensen die juist zo die natuur allemaal behouden en die natuur I love nature en de natuur is wonderful <laughs> en alles die, die, die hebben kennelijk een oog dicht voor de totale grenzeloze vreedheid van nou, als je geen nut hebt, ben het je Ja, het, maar het is geen gruwel, dat dus het is gewoon het normale. Nee, het is gewoon normale natuur, is uh, eten en gegeten worden, ja. sterven aan Want... uh, een gebroken been, sterven aan een infectie op een een stuk uh, bottenmerk. Ja, want in de natuur, nou ja, uh, in de natuur ik heb je. Vreed is ook geen goed woord daarvoor. Vreed is exclusief voor de mens. Precies, zoals, ja, dat absoluut. Dat dat je plezier beleeft aan het lijden van een ander. Maar in de natuur is dat helemaal geen factor. Helemaal niet. Nee, daarom, want bijvoorbeeld in, zoals bij de leeuwen en dat soort beesten die in familieverband leven, er worden dus net zoveel mannetjes als vrouwtjes geboren. Maar van de tien mannetjes die geboren worden, zijn er maar misschien twee of drie die het halen om te kunnen paren en voortplanten. Die andere zeven zijn dus uh, die worden uitgestoten en die komen waarschijnlijk van de honger om of weet ik veel. Ja, en dat ja. Is bijna... ja, ja, ja, ja. Is dat ja, vreed? zijn niet veel anders? Hè? Als je kijkt naar hoe wij kippen in, in het vrije westen te houden. Ja, de, de, de kippetjes die groeien allemaal op. Maar de kuikentjes die ook even vaak geboren worden die gaan volgens mij gewoon de shredder in. Ja, ja inderdaad. Die dus... gaan in de kipcurry. Zo is het. Dus, die, dus, dus daar, zijn we, daar zijn we ook niet veel anders in inderdaad. Nee, nee, want ik bedoel in het onderwijs, als, als op het moment zou je bijvoorbeeld een soort onderzoek kunnen doen naar het IQ en dan per uh, Marokkaantjes of uh, Somalietjes en zo, zou zoiets mogelijk zijn, Filip, uh, Is het een soort eugenistisch onderzoek? Oh, oh, oh, oh. Zou je dan dan of... hang je aan de grootste boom. <laughs> maar, nee, natuurlijk niet. Uh, uh, maar de, daarom weten we er, dus er, iets er, er, er, niet, hè? Er is geen klimaat... Uh, er is geen klimaat in ons westers denken om daar, uh, uh, Mario zei het zo net al, hè, de, in dergelijke uh, discussies en nadenken over genen linken aan rassen nou, of delen... Dat kan van ook cultuur zijn, hè? He? Ook... ...of afkomst. Ja. Daar, dat gaan we niet doen. Dat, dat, daar is zelfs geen discussie voor. De... Ik denk ook dat het zinnig is om te zeggen er is één mens, mm -hmm. maar het is, het is onzinnig om niet de verschillen we willen bekijken. Maar om de verschillen dan te at attenueren aan uh, gedragsverschillen, zoals uh, hoe mensen met mensen omgaan of uh, hoe er morale, morele verschillen zijn, dat is een stapje te ver. Maar wat dat wel moet onderzocht worden en de ogen niet voor sluiten is, we weten bijvoorbeeld dat de, de Native American uh, bevolking heel slecht met alcohol om kan gaan. Dus er zijn heel uh, mm -hmm. schrijnende verhalen van uh, mensen die sterven aan, aan, aan wat bij ons een, een vrije tijdsdrinker zou zijn. Ja, ik heb dat uh, met daar min of meer ook eigen ogen kunnen waarnemen, sorry. Ja. Maar, maar om dan in, in een foute discussie zou je zeggen, ah, al die Native Americans zijn allemaal maar zuipschuiten. Nee, in tegendeel, er zit iets anders. Nee, maar ook inderdaad, bij, uh, waar westerse volkeren, zeg maar, uh, uh, aankomen en uh, de, de minderheid, zeg maar, uh, gemargin gemarginaliseerd wordt. Mm. Dat zie je ook bij de Aboriginals in Australië. Ja. Uh, uh, daar zie je toch dat die, die groep toch vaak vervalt in, uh, in, in alcoholisme en dergelijke. Maar ik denk dat dat meer uh, uh, cultureel bepaald is dan dat het echt. Uh, dan dat het genetisch of iets zou zijn, geloof ik nee, nee, ik zeg niet dat de alcoholverslaving genetisch is, maar uh, ja. ik heb wel studies gelezen en uh, vrij overtuigende zaken, maar ik zal het misschien nog eens opzoeken. Wat ik wou zeggen is dat uh, bij nature een aboriginal person kan niet goed tegen alcohol, kan alcohol niet goed hebben. Net zoals wij, ja, nou, met melk en Chinezen en zo. Dat is dan misschien ook een soort natuurlijke, hoe heet dat... Tolerantie, ja. hè? Dus, uh, ook die indianen die stierven bij bosjes aan de griep... en weet ik veel, maar aan de andere kant zaten die wel hevig uh, aan de kruiden te smoren... en weet ik veel, paddenstoelen te vreten, want die, die konden er ook wel wat van. Alleen, ja, dat, uh, dat was weer buiten de cultuur van de, de Spanjaarden en de Fathers en zo. Hè? Al die brave christelijke veroveraars. Zo. Ja. <laughs> Met de Bijbel en ja. het zwaard, hè? Zo ging dat. Maar, maar ja, dat is inderdaad hoe diep gaat die cultuur? Want je kan ook afvragen, ja, als, als daar dan stellen, ik fantaseer maar, stel dat er toch iets van verschil zou blijken tussen bepaalde groepen, dan kan je ook weer zeggen, ja, maar dat kan ook liggen omdat bijvoorbeeld kinderen die in uh, zo'n soort gezin, ja, die staan veel vroeger op. En die, uh, hey, je hebt bijvoorbeeld een, een, een ander mooi voorbeeld zijn die Tiger Moms, hè? dat zijn die Aziatische moeders. Die dus kinderen hebben, en vooral in Amerika en Engeland, en dat zijn tigermoms. Die kinderen die staan om zes uur op, die zijn allemaal de beste van de klas, die zijn allemaal eh, en die krijgen dan ook later de, de jobs allemaal en zo. En dat is ook zoiets. Ja, en daarbij kan je dus inderdaad zeggen: van hè, die, die, is dat, zijn die tigermoms, die zijn die ook zo opgevoed? Hè? En, is dat verschil daarom tussen die groepen? Dus het zal niet genetisch zijn. Maar ja, als je dan een ik, groepsverschil ja. gaat zien... ga je daar gauw roepen. Hè. Zoek maar eens uit wat het verschil dan weer is. Ik bedoel, dat is moeilijk. Nou, ja, je, ik denk, het, het is nooit zo eenduidig. Is het, erf, is het erfelijkheid, is het uh, genetisch of is het cultureel bepaald? Het is wel zo dat uh, cultureel gezien... Uh, uh, het, het, naar het zich laat aanzien dat cultureel... Uh, ...bepaald is, tenminste voor een belangrijk gedeelte bepaald... ...hoe uh, succesvol je in sommige dingen kunt zijn. Mm -hmm. uh, als ik, als ik, daar, uh, als ik naar kijk naar een, het Rotterdam Philharmonisch Orkest bij een uitvoering... Uh, dan, dan, ...dan bestaat zeker een kwart van uh, de, de strijkerssectie uit Aziaten. Voornamelijk vrouwen. Die zitten allemaal op het puntje van hun stoel te strijken... En, en, en de rest, de, de gewone westerse violisten, middelbaar, zit uitgezakt uh, te, met pijn en moeite te knarsen zou ik maar zeggen. Mm. Ja. Daarmee wil ik zeggen, uh, uh, de, de, de, die werkdrang en discipline, uh, ik denk dat dat bij, heel belangrijk is in, bij Aziatische volkeren. Mm -hmm. het, uh, het valt mij ook op, uh, je, als je ook Aziaten ziet die in, in het westen... Uh, uh, uh, leven, wat gemiddeld genomen zij ook eigenlijk veel minder uh, uh, uh, veel minder werkloos zijn dan uh, de Caucasische westeling, zou ik zo zeggen. Mm -hmm. Maar dat heeft ook weer met dat confusionisme te maken. Dus dat dus, dus het, het, het, het, het, het geheel ook in dienst staat van het, van het geheel. Je, bent een, dus je overstijgt de vriendelijke dictator, zeg maar, de benevolent dictator... die in het confusionisme, waardoor je jezelf onder jezelf stelt... en in dienst van het totaal. Dus je gaat dan 18 uur werken voor de toekomst van je kinderen... en weet ik veel wat allemaal dat ze ja. hier uh, niet mee moeten aankomen nee. die uh, Daar heeft mijn vader twintig jaar voor gespaakt <laughs> om, om ik weet niet zoveel vrij te krijgen dat we nu problemen hebben dat al die vakantievliegtuigen maar dat is afgelopen nu denk ik ja. nou ja als je kijkt de, de Nederlanders die zijn koploper in het nemen van vakantie maar eens wat te noemen ik geloof niet dat er een land in de wereld is dat zoveel vakantie houdt als de Nederlander een dan... sleurhut naar Frankrijk zo maar kunnen. En als je kijkt naar Amerika, nou als je daar bij een zaak, als je daar bij een groot bedrijf gaat werken, nou de eerste paar jaren heb je ook vijf dagen vakantie per jaar of zo. Ja betaald. Dus uh, dat is ook cultureel bepaald. En dat, dat heeft natuurlijk ook uit, uit uh, en ja dat bepaalt ook uh, je, je manier van denken uiteindelijk denk ik. Zeker. En, als je de hebt zo'n geluksmonitor. Wie zijn de gelukkigste volkeren op aarde? Ja, Bhutan. Nou, in West-Europa terecht. En, uh, uh, en, in en, Bhutan, uh, die, die het land met uh, niet een um, glow, uh, gross domestic product, maar een gross happiness uh, index. Hè? Dat is het land met, ja. uh, met uh, een gelukheidsindex. En dat gaat bij hun boven het uh, productiviteitsindex. En dat, ja, en dat is ook een heel besloten land. Hè? Want je, je moet daar ook toestemming vragen. En vreselijk veel betalen als je daarop toe Toerisme wil bedrijven, dat schijnt allemaal nog niet zo makkelijk te zijn. Maar eh, ja, daar, dat, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van een, uh, een systeem... waarbij, uh, en dat zie je misschien ook bijvoorbeeld in Finland... en landen als IJsland, misschien ook in Noorwegen. Maar ja, dat zijn allemaal ook landen... met minder echt grote economische en sociale problemen. Hè. Die, die, dat is allemaal... Nou, het zijn voornamelijk landen met een hele uitgebreide... Uh, met, een hele, met een goed sociaal vangnet. Waarbij het verschil tussen rijk en arm... Uh, het, het kleinste is. Ja. En schone lucht en schone grond. Nou, dat hangt daar misschien ook wel mee samen. Want het Centraal-Europa waar al sinds de dertiende eeuw uh, sinds de wat zeg ik, sinds de zevende eeuw uh, uh, tierende kolenmijnen uh, loodmijnen zinkmijnen uh, er is constant sinds de 9e eeuw op het Vlaamse grondgebied, op, op steden zoals Antwerpen, Gent, Brussel, constant gebouwd. Constant. Mm -hmm. uh, Europa was ooit ook allemaal uh, Weiland en Bosland, maar dat is tot in Polen en Kroatië allemaal afgeknipt. Heel het Roergebied, heel Centraal-Europa, als je dat van de ruimte ziet. Ja. Dat is een verschrikkelijke... Eigenlijk wonen wij hier niet in het gezondste stukje op aarde, hoor. Allemaal naar Hawaii. <laughs> allemaal naar Zweden, allemaal naar Noorwegen, zou ik nou, zeggen. Nou, Noorwegen, ik zei al. Ik ben er en dat is een heel net landje. Dat is, dat is erg vrolijke mensen allemaal. En, uh, niemand is arm, want nog dat land... Nee, maar een pilsje kost 15 euro in de nee, zin. Nee, nee nee nee. <laughs> nee dat valt reuze mee, eigenlijk. Ik was daar en eigenlijk, ja, als, je, als je gaat eten, een goede Zeker een paar pinten, 35 euro. Misschien dus, euh, Nee, dat viel hartstikke mee. En, ja, ik en gewoon heb, biertjes ik heb vorig in jaar De bezoek supermarkt. van een Noorse vriend en die verschoot hier toen ik zei dat de, de biertjes aan een halve euro de halve liter over de toonbank gingen. Dan nou, we, we, aan we een, een halve euro, dat, dat is dan in de kantine van het Leger des Heils of zo. <lacht> <lacht> hey, uh... Nee, maar over. Ja? ja uh, nog heel even uh, uh, aan Mario. Ja. Hey, dus de chemische. Uh, uh, de manier van. Nu dat we het nog over die pintjes en die alcohol hebben. En daarom heb ik daar in het verleden met mijn ongetraind brein iets over gelezen. Dus Mario kan het zeker verlichten. Mm -hmm. Of uh, bevestigen of corrigeren waar ik fout was. Er is zoiets als ons alcoholmetabolisme. Dus sommige mensen die een, een, eenvoudiger, vanuit hun genen, eenvoudiger de alcohol afbreken en andere mensen niet, omdat er twee enzymes zijn. Eh... Uh. Dat, ja, om het, nou ja, dat weet ik niet precies. Ik weet wel. Als je Hoe ziet dat in mensen ongeveer? of, of, of weet je er de... Nou, ik weet wel dat als je alcohol neemt... Uh, alles wat je tot je neemt... komt mm. via je, je spijsverteringsstelsel in je bloed terecht. Via je maag, je darmen komt in je bloed terecht. En alles, als een soort beveiliging... gaat eerst via de poortader je lever door. Mm. En je lever, dat is de grote ontgifter. En die, dat is ook echt een chemische fabriek die maken... Het zetten veel eiwitten, de lever maakt gal uh, en het is ook een filter. En het is een beveiligingssysteem. Dus uh, alcohol wordt beschouwd als zijnde niet gezond voor je. Mm -hmm. dus dat moet gemetaboliseerd worden, Dat met andere woorden onschadelijk gemaakt worden. Mm -hmm. en, uh, uh, sommige uh, levers uh, zijn daar stukken efficiënter in dan andere levers. En dat heeft te maken met genetische factoren. Ik weet niet precies welke uh, Welke, welke enzymen dat, dat zijn die, die daar beter in zijn. Ja. Maar er zal ongetwijfeld een natuurlijke variatie in zijn. En ja. een, en, en, en, denk jij ook dat dat, uh, dat dat nog maar schoorvoetend door de wetenschap aangeraakt wordt wegens al die ethische problemen? Want als je, als je erop zou kunnen doorgaan en je komt tot de vaststelling dat een Noord-Europeaan alcohol beter verteert dan een Zuid-Amerikaan, ik zeg maar iets. De gemiddelde genepool van Zuid-Amerika vergeleken met de gemiddelde genepool van een noord, uh, noord europeaan Of daar verschillen in zitten? En wat denk jij met jouw kennis over genen? Zouden daar verschillen in kunnen zitten, überhaupt? Er is sowieso heel veel variatie. En, en, en, en, ik, maar ik denk dat er toch wat andere factoren zijn die bepalen of je gevoelig bent voor alcohol. Ja, ja. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... Het, het, ik heb het altijd heel bijzonder gevonden dat als je heel Scandinavië neemt... Dat, dat, dat daar gewoon de alcoholkraan door de regeringen dicht is gedraaid. En dat is nogal wat om dat te doen. Mm -hmm. uh, maar ik, je hoort wel dat er een relatie is tussen geluk en zonlicht. En daaraan gekoppeld kan, kan, kan, zou je kunnen zeggen dat als je eigenlijk de helft de van het jaar in het donker zit... en uh, dan is mogelijk. Dan is je... de andere helft van het jaar een feest. Ja, en, en ben je misschien wat gauwer geneigd om alcohol te drinken? Maar ja, ja. Ik, heb nog nooit van, van, uh, ik heb nog nooit gehoord dat er een soort uh, predispositie zou zijn voor wat betreft het, de tolerantie voor alcohol. In nee, nee. nee in relatie. Maar, maar er is wel. ja. ja. Maar okay. er is wel heel duidelijk een cultureel... want er is dus een lijst ja, dat wel, van, ja, de, jawel, jawel, absoluut. van landen ja, per capita... Ja. Hè, welke de grootste zuipers zijn. En ik zal eens even kijken, want ik ben van Hongaarse afkomst... en ik sta in, de, in die <laughs> oh, jee, toplijst die best, op de achtste... Nee, ik zal zeggen welke de grootste zuipers zijn. Het begint met Doe, top vijf. Doe is een topje vijf. Ja, het begint met... Oké, okay, ik tel dan van nummer 5. Dat zijn onze, die, al die chauffeurs die in die loodgiet... Die hier rondrijden, dat zijn Roemenen. Ah ja, dat zijn <laughs> al onze 10-tonner al onze truckers ja. die, die tegen 120 de stad doorrazen. razen. Ja. oké. Okay. En dan uh, één maatje daarboven, op nummer vier, en dan gaan we straks een rommel onder zetten: dat wordt uh, Russia. Hè? Ah ja, onze, ja, ja. Dat, dat zijn alle ja, al mensen dat onze uh, immobiliën hier ja, komen opkomen. En, en die staan wel helemaal op kop met de spirits. Want dit gaat over bier, wijn en spirits, alles bij ah, elkaar. Ja. En ah, ook ah, schoonmaakmiddelen. En dan komen we in de volgende categorie. Dat, <laughs> dat is de derde, dat is Lithuania. Uh, Litouwen. Mijn genoten is van Litouwse afkomst. Haar vader is daar geboren. Ja, en, en, uh, en die scoren vooral heel hoog bij de categorie other. <lacht> nou, <lacht> dan weet ik, ik niet wat uit. voor andere alcohol. Dat is eigen ja, dat zijn de en de, de toiletreinigers. Ja. <lacht> en dan wordt het spannend. Op de tweede plaats uh, alweer zo'n uh, buurt hier in de buurt Moldova. Yeah. Oké, okay, Moldavië. Ja, Wit-Rusland. Moldavië, waarmee staan die? Welke substantie? Wijn? Dat uh, is, uh, ja, spirits 64%. Procent. <laughs> nee. Oh, <ja. laughs> de harde alcohol. Oh, en dan oh, de oh, winnaar. En dat nou. is wel heel toevallig: de winnaar begint met BEL. Maar het zijn niet België, het is Bel Belarus. Belarus. Jazeker. Witte Rusland. Ja, en, en die, die staan met 17,6 liter pure alcohol per persoon. Oh, nou, eh, nou, België... Ik, die heb een heel mooi ver, ik heb een heel oh. mooi verhaaltje, kort verhaaltje. En ik maak het even af. Eh, ook, ik Dan kan ik helpen. Uh, heel kort. Uh, eind jaren 90, een neef van mij ging trouwen in Roemenië. En, um, een lang verhaal kort maken. Ik was daar met mijn, uh, met mijn vader en al uh, aanwezig, met mijn zus en zo... En um, een hoop vrienden van mijn neef ook. En uh, dus uh, de, de neef, tussen aanhalingstekens van de bruid, zou alle Belgische heren meenemen de avond voor het huwelijk en, uh, om een drankje te drinken. En die man, ging, oh ja. die man ging in zijn Mercedes en die deed de koffer open. En die koffer die lag vol met, uh, met petflessen van Coca-Cola en Fanta, waar het ticketje af was. En waarin het Roemeens iets opgeschreven was. En die plastic was ook al zowat verduurd. <laughs> Ken je dat? Maar daar zat dus de alcohol in. Oké. Het was allemaal zelf gestookt. En het was allemaal van... Dit was van bessen, dat was van appelen, dat was van eh, allerlei. Oh ja. ja. En, uh, maar ik moet zeggen, Mario, en dan moet je mij uitleggen wat er dan gebeurd is met mij. Uh, dat was een heel prettige avond. was fantastisch. Dat was ook heel lekker. Uh, ik ben zo zat als een kanon in bed gesukkeld. Ja. En ik heb de volgende drie dagen niet meer kunnen zien uit één oog. Oh, oh ja. Dus, ja. Welke stof was het nu? Methanol of, of ethanol? Wat was daar aan de hand van de mix? Koelvloeistof. Cool oh, okay. als, als je zelf drank stookt, dat is een proces waarbij ethanol gevormd wordt. Ethanol, de alcohol wat, wat wij drinken is eigenlijk ethanol. Is ethanol alcohol, oké. Okay. Ja, eh, maar doe je dat niet goed en gebruik je de verkeerde grondstoffen, dan kan er eh, methanol ontstaan. Als je bijvoorbeeld spiritus neemt, wat iedereen mm -hmm. kent voor het schoonmaken van, van je huishouden. Mm -hmm. Dat is ethanol, waar ze een blauwe kleurstof in hebben gedaan. En een klein beetje methanol om het ondrinkbaar te maken. Ah, eh, vroeger, en vroeger dronken mensen dat. Komen, die, die, die, dat is levensgevaarlijk. Dat, dat trekt je lever niet. En dan. Eh, dan krijg je een system failure. En, en waarom hebben ze dat gedaan, Mario? Wat zeg je? En waarom hebben ze dat gedaan? Dat vergiftig maken? Want vroeger, nou, de, mensen zopen of... spiritus gewoon. Ja, maar kijk, omdat om veel uh, zwervers uh, spiritus begonnen te drinken. En dus hebben ze het met methanol uiteindelijk uh, ondrinkbaar gemaakt. Want dat doe je maar één keer als zuiplap. Een slok spiritus. Je krijgt een kater waar je tegenaan kan leunen. En als er dan heel veel zelfs in zit, bij verkeerd stoken door zelfgemaakte prut. Ja, dan, dan dat, dat lees je wel eens in de krant... dat er ja. in India een heel dorp dood is of zo. Dat is een ja. foutje, bedankt. Want je ja. ziet ook ja. dan dat bij het. Ja, uh... hoe, hoe je, wat, wat je. je moet natuurlijk destilleren. Het is, het is geen bier maken of zo. Dus je moet echt uh, met een destillatieproces uh, die, die ethanol ma maken en zuiveren. En dat, is, uh, uh, dat luistert nogal nauw. En, en het, het, het, gaat geest, ook, geest. Uh, het gaat ook regelmatig... Dus bij, de, bij de alcohol van de goede heer uh, in Roemenië, die ons de alcohol presenteerde en uitschonk, er zal toch een, uh, <laughs> ja. er toch een, een, een lichtvuiltje aangewezen. Ja. zijn, neem ik aan. Het zal wel geen schone alcohol zijn geweest. Nee, nee. En, maar dat zelf stoken, dat weet ik ook nog. Ik ben als Hongaar in mijn jonge jaren... ik sta aantal keren met mijn ouders... dan uh, terug naar familie en daar was de oma. En elke oma, elk huis, iedereen stookte zelf. Dat was eigenlijk gewoon niet zozeer om te zuipen... maar A, die winkels die hadden nooit wat. En B, als ze wat hadden, was het rot of slecht. En, of, precies, dus wat je zelf maakt. Maar ja, het is moeilijk, want je, je merkt... Ook bij distilleren, ik geloof de eerste vijf of tien liter, whatever, dat is dat giftige spul, dat moet je weggooien enzovoort. Maar ja, al die beelden, die zie je dan op National Geographic bij moonshiners. <laughs> Hoe dat moet. Maar ja, dat is. En je, reest, je leest trouwens zeer regelmatig eigenlijk in het nieuws, vooral in derde wereldlanden, dat er weer eens op een bruiloft verkeerde wijn en dat er dan weer twintig mensen zijn ja, overleden. Ja, zoals Mario zei, dat er weer een heel dorp in India valt. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Dat zal zo blijven gaan. Het Met gaat wel eens mis, hè? Maar het gaat, gaat ook heel echt. vaak erg goed. <laughs> maar dan, als het misgaat, dan sturen we een uh, dan sturen we alcohol naar Pingelap. Ja. En dan, dan is ja. alles in orde. ja Alleen daar, daar is het door fout gegaan misschien. Ja, en dan dacht ik nog even een klein stukje te luisteren, want we schieten al aardig op. Uh, ik heb hier nog een bijdrage van iemand, uh, ik, ga, ik ga zijn naam er zo bij zeggen, maar uh, uh, dit is een video. Want een ander aspect wat ons misschien apart zet van uh, de dierenwereld is uh, uh, namelijk het gegeven liefde. Uh, bestaat er zoiets als liefde in de dierenwereld? Ja. Er zijn wonderlijke nou. vormen van investering in je nakomelingschap. Hier hebben we een ander. Dit is een krekel. En die krekel, dat is een mannetje. En dat mannetje, dat moet u even zien... dat heeft hier een hele dikke vleugels... en die zijn opgevuld met vetten en met proteïne. En dan komt er een paring. Het wijfje kruipt op dat mannetje... en brengt dus het genitale contact tot stand... En ondertussen begint dat wijfje, begint hier die vleugels van het mannetje op te vreten. Maar die vleugels die zijn in de loop van de evolutie niet meer tot vliegvleugels geworden, maar die zijn langzamerhand verworden in een soort zak vol met vetten en eiwitten. Dus zij voedt zich op dat moment met de, met de vleugels van haar mannetje. En hier ziet u twee mannetjes, dit is een dit maagdelijk mannetje met zijn intacte voedingsvleugels nog. En als een wijfje deze tegenkomt, dan denkt ze bij jou afgekloven vent. Die mot ik niet. Um... Ja, maar dat is een heel interessant mechanisme. Want bij ons mensen kennen we dat als tits en haas. Ja, ja. Ja. ja, want er is een bepaalde voorkeur van dat mannen toch al gauw op straat omkijken naar hè, als er iemand, ja, ik wil niet zeggen mooi of lelijk, dat is voor iedereen, maar aan een bepaalde normen voldoet en op een bepaalde manier zich gedraagt en doet, dan kijk je bij. Ja, maar speelt dat ook in hè, nog steeds zwaar mee bij ons, denk ik. Nou ja, het is zo in de hele natuur... Uh, de, wat weet, de seksuele kenmerken van, van de, de andere seksen... Uh, die, die zorgen ervoor dat, uh, de, dat de interesse tot stand komt. En dat hebben wij ook nog steeds. We kijken al, mannen kijken naar, naar de borsten en naar de kont van vrouwen. Alleen en dat tegenwoordig... Is het, dat is ook uh, op hun manier met hun... Uh, de, ja, dat, dat alleen, gewoon, uh, ja, alleen maar hun... Maar liefde, liefde, dat is natuurlijk... Uh, en hormonaal uh, gebeuren. Maar ja, we zijn en... nu op een soort uh, kruispunt aangekomen... waar de verlichting en die, die biologie... want het is eigenlijk ook biologisch gedrag elkaar kruisen. Want tegenwoordig is het opeens met, uh, ja, met Me Too... en emancipatie van de vrouw en alles. Nu, nee, nu, maar nu, nu tot mag tot dat niet meer, Maar Ik mag niet meer tonen. He, want wat ja. gaan we nu krijgen? Nu maar mag dat niet, niet meer, hè? <laughs> nee. Maar gaan vrouwen nee, maar ja. nu ook stoppen met zich op te tutten? Ja, kijk, we, we, de, de mens is natuurlijk uh, is een cultureel, uh, is inmiddels cultureel geëvolueerd. En dat betekent natuurlijk dat, dat het niet helemaal meer te vergelijken valt... met de, die zuiver biologische evolutievorm die in de natuur zit. Dat, is natuurlijk, uh, dat maakt het natuurlijk stukken ingewikkelder. Maar inderdaad, de, die, de, de, de hormonen die zorgen voor gevoelens, voor liefde... Uh, hormonen als oxytocine en uh, de endorfines. Mm. Ja, uh, die gaan niet weg voorlopig. Hè? Die gaan niet weg, hè? Nee, maar die chimpansees maken ook uh, oxytocine aan. En die brengen ook de, de, de, de, de melkstuwing op gang. En die zorgen ook dat ze van hun kinderen houden. Ja. Dus ik denk dat nou bij ja. chimpansees zal dat niet veel anders zijn. Alleen wat minder moeilijk om dat uh, waar te nemen. Maar ik denk dat dat niet veel anders zal zijn. En we blijven, die, we blijven die natuur in ons hebben, denk ik. Want ik denk dat, dat je de menselijke ontwikkeling kan opzommen: de laatste 15.000 jaar zijn we altijd maar op zoek gegaan als mensheid om ons juist te distancieren van de natuur. Uh, ja. we, in de religie, heel veel religies, zetten we de mens uh, is de heerser over de aarde, is de heerser over. De Geschenken des Gods, en dat is dan de tuin van Ede, vol dieren en... en zo, de en eerste fruitbomen. pagina van de Bijbel, Filip uh, kom maar. Nee, nee, maar, ik bedoel, zo moet je het zien, het ja. cultuurverhaal. De, de ja. Bijbel is een, is een reflectie van waar de mens de laatste duizenden jaren mee bezig is, namelijk een verhaal te verzinnen. Uh, en zo zie je maar dat er in hele regio's in Amerika, in, in de Bijbelbelt in Nederland, zelfs dichtbij, of in extreme religieuze sectes op aarde gewoon naast de natuur gekeken wordt. Gewoon dat je, je wordt verkast als je nog maar spreekt over de mens is een dier of, of, of, uh, ja. of een hond is evenveel waard als mijn buurman. Dat is een belediging voor de buurman in heel veel culturen als je dat zegt. Het is ook zo. En het eigenaardige is, ik heb het altijd al heel vreemd gevonden dat een mens uh, zeg maar, uh, zich beschouwt als het toppunt van de evolutie. Ja. Dat is eigenlijk onzin. Want, onzin, complete uh, onzin. We evolueren en uh, in, in, het is niet ook niet zo we... dat. Je, uh, het is geen proces waarbij je steeds beter wordt. Nee, tuurlijk. Ja. We hebben het grootste wapen in handen. We kunnen alles vernietigen met kernwapens, met chemicaliën. We hebben het in ons handen om het kapot te maken en dat maakt ons. Ja, dat, als mens, dat, dat maakt ons blind voor, voor uh, het leed van de natuur, wil ik daar bijna zeggen. Hè? We zien het heel, de klimaat, die problematiek. Uh, hoe absurd is het dat er, als je voor klima klimaatverbetering bent, dat je dan tegen de mensheid, tegen de economie zou zijn? Of, of, uh, of dat als je voor de economie bent, dat je dan tegen, de, tegen het klimaat bent? Uh, hoe absurd is dat allemaal? Onbegrijpelijk inderdaad. Als... Onbegrijpelijk. Ja, nee. Maar het is dus inderdaad zo. Uh, je hebt, je hebt, uh, Dawkins is een hele bekende evolutiebioloog. Uh, die mm. heeft ook een interessant boek geschreven. Uh, uh, die heet Our Selfish Genes. Oftewel Onze Zelfzuchtige Genen. Mm. Je zou kunnen zeggen dat het hele biologische mechanisme... eigenlijk bedoeld is uh, om je genen door te geven. En dat maakt niet uit, biologisch gezien... of jij, of, of, of, of jij als mens dat doet of als, uh, of als een cactus dat doet. Als je mm -hmm. kijkt naar... Uh, als je de mens vergelijkt met een chimpansee... dan, dan schelen we maar een heel klein beetje op... op, op uh, uh, voor, uh, voor wat betreft het, uh, het aantal genen dat we hebben die we delen. Dat, dat is bijna niks. Hmm. En de, de, de, de genetische verschillen bepalen gewoon... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Ik zal een voorbeeld geven. Als je, uh, de verschillen tussen mensen onderling... Dat, wordt ook, dat, dat, dat is ook te raar voor woorden... Als je zuiver genetisch kijkt, is het genetische verschil tussen een Hutu en een Tutsi is veel groter dan het verschil tussen een Antwerpenaar en een Japanner. <lacht> ja, maar als je kijkt, in Afrika, zijn, uh, je hebt bij het ontstaan van de mens heb je twee keer een uitstroom gehad van de soorten. Van, ja, dus dan praat je echt over de homo erectus. Uh, ja, ja, ja. Dus de, de hominiden, onze voorvaderen, er zijn er twee uitzonderingen. Ja, ja. En uh, als je dan kijkt naar uh, wat is gebleven, dat heeft zich niet vermengd. Dus genetisch zijn die stammen nog steeds veel meer gescheiden van elkaar... dan die Japanner en die Antwerpenaar. Ja. Mm -hmm. dus Wauw, fascinerend. Het, dus je moet het ook niet zien als dat de mens zeg maar, het eindproduct van de schepping is of zo. Nee, nee. Het is, we zijn gewoon onze genen. En voor die genen maakt het verder niet uit of ze in een, in, een, in een ananas zitten of in een mens. Het ah ja. wil zich voort. De, de, de drive van de natuur is het voortzetten van die genen. Ja, ja, en dat is ook een beetje wat er nu mis is met die meeste 23 me websites waar je dus je genetisch profiel kan krijgen. Want wat is nu gebleken dat in hun database is het Afrikaanse aandeel is... Enorm zwaar ondervertegenwoordigd. Misschien van alle 10 miljoen profielen die ze hebben... zijn misschien maar nog geen promiel van Afrika. Dus omdat, ja, wie, wie heeft daar uh, dit nog... Eh, dat is nog maar net begonnen om daar zo... Uh, proberen te proberen DNA-mapping DNA te doen. Dus, dus ja, zolang dat beeld niet helemaal uh, klopt... en dat geldt ook mm -hmm. voor andere gebieden waar, waar nog te weinig info is... en daar, en daar en, en dat blijkt wat, wat Mario zei ook. Want die eerste golf, dat zijn zo, daar zijn de Denisovans uitgekomen. En dan die ja, vreemde Java ook, mensen. Ja. En de, het zijn allemaal zo uitgestorven takken van, van de eerste. Ja. Nou, er is nog wel wat. Leuk dat je begint over de Denisova-mens. En ook de Homo floresiensis. Ja, dus de, precies. Dus die op de Flores de, in Indonesië. Ja. Ja, die dus op het eiland Flores hebben gevonden. Je ziet dat er toch nog wat vermenging is geweest. Zo is er nu de stelling dat uh, sommige bergvolkeren in de Himalaya. Zoals in, in, en in uh, Tibet. Dat die, toch, die groep mensen toch wel uh, wat genen nog steeds hebben van de Denisova-mens. En dat wordt. Vergeleken met, en dat wordt omgezet in hun vermogen om op hele hoge hoogtes wat efficiënter zuurstof te kunnen opnemen. Ja. Door, dus inderdaad, wij, wij krijgen last van de hoogteziekte en Tibetanen die hebben geen enkel last daarin. Dus je ziet een klein beetje vermenging van een hominide soort die, die inmiddels is uitgestorven. Maar dat geldt ook voor de neandertalen. De, de, de, je ziet in het menselijk genoom, met name ja, in ja, ja. Europa, dat er ook wat, wat, wat uh, DNA van uh, de, uh, de, uh, de neandertalen in, in het West-Europese DNA zit, om maar eens wat te noemen. Ja, ja. en, de, en van genen, maar uh, inderdaad, het is een ingewikkeld verhaal. Ja, en, de, en we hebben. De ook... voorouders hebben vooral veel gevogeld met elkaar. Nou, er is een, inderdaad nog een, een. toen de eerste van de tweede golf de mensen hier aankwamen, waren er nog uh, Neandertalers. Hè? Dus de, de ja. laatste die ja. uit. Ja. De en mannetjes uh, sloeg je op hun kop en de vrouwtjes <laughs> die gingen verkrachten. Hè? Dat is, er is nooit iets veranderd. Ja. Maar eh, nu blijkt toch dat we een aantal van diegenen. Wij hebben een, een aantal van die ziektes van hun uh, geërfd. En een aantal van die dingen waar wij dus uh, last van hebben. Dat is uh, direct gevolg van die Neandertalergene. Ik heb dat nu niet echt uh, bij bijdragen. Ik de weet hand. iets waar, waar, ik, waar ik en alle mensen, alle moderne mannen. nog altijd last van hebben. En dat komt van de Neandertalers, denk ik. <laughs> dat is. De Otol. De De, auto. de, auto. de de odol, Mario ontzettend dikke ochtendlul wakker worden oh. met de erectie de odol, dat moet van de neandertalers komen die ja, de knuppel stoor. nou, het is wel zo dat mensen denken dat neandertalers primitiever waren maar qua hersenomvang ze hadden meer hersens dan wij ja, daar gaan we uh, dus wat betreft de beeldvorming is wel redelijk verkeerd. Als we naar uh, Donald Trump kijken en naar Amerika in het algemeen, denk ik niet dat de, de beste genepool de dominante is geworden. Oh. <laughs> dat is mijn visie daarop. Zeg, wow. is van? Ja. Mario, ik ga jullie voortijdig moeten verlaten, maar ik wil eruit gaan met een, nog een kleine haiku. Oké okay, dan. Okay. En dan kunnen jullie afsluiten zo meteen. Maar ik moet er jammer genoeg van doorkeren. Ja, nee, nee. We zijn er ook bijna. Nou, hoor. We zijn al goed bezig. Maar eh, ik heb de deur opengezet. En ze worden nu net wakker. En ze zijn er helemaal klaar voor. En wij ook, hè Mario. Jazeker. Kom op. Nurture or nature. De wetenschap kleurt het grijs. Ik koester de twee. Oeh. Oeh. Oh, oh. Dit was zero-zero uh, kwaliteit. Dat zero was mijn Haiku en uh, ze vliegen weer lekker de lucht in. Juppieke. Ja. Dit was zero-zero kwaliteit. Uh, <laughs> ja, die zetten ja. we straks weer op de site. Uh, en uh, We hebben heel ja. wat interessante links. Nou, we zeggen alvast dag tegen jou. Yes. Dag. Tot volgende week, zou ik zo zeggen. Tot volgende week, heren. Het was mij genoeg. Uh, beste luisteraar, hopelijk. Uh, tune je jullie volgende week woensdag in voor de 17. Tiende wetenschap op woensdag. Bye-bye van Filippo Zier. Ja, zeker een sterkte met je herstellingspad. Bye-bye. Bye-bye. Hoi. Oei, oei, oei, even kijken. Ja, intussen hoor ik ver op de achtergrond onze huispianist... ...die ons langzaam naar de uitgaand gaan pianeren... ...want we zijn toch al een goed uur bezig. Hey, um, yo, we hebben een heel uitgebreid gesprek gehad. Dat was wel heel mooi. Ik ga ik alle dingen weer in de uh, show notes zetten. En ook uh, op Facebook plaatsen. Um, en ik hoop maar dat ze daar wat vragen en opmerkingen over krijgen. En dan volgende week bouwen we weer verder op dit thema met een nieuw thema. Maar als u ook suggesties voor ons heeft, uh, heel graag... De Praattafel. Het is een productie van de Praattafel-podcast. Het is de Praathoek en uh, vanaf nu wordt het dan ook wel de Praattafel. Dat gaan we allemaal vrijdag uitleggen, uh, want dat is makkelijker te onthouden. Ja, Filip uh, en ik zijn zo eerst begonnen met de Praattafel... Toen kwam heel die corona toestand. Toen dachten we, nou, we doen een praathoekje erbij. Maar dat is intussen bijna leuker en interessanter geworden... dan de originele podcast. Talking over takeover, hè, Mario? Uh... Ja, ja, wie zal het zeggen? Maar in ieder geval leuk... Leuk. Dus ja, Fijn om daar. weer te doen, want we hebben nog een hele geschiedenis gehad. Hè. Ik ga nog eens kijken of ik zo'n fragment terug kan vinden... van, uh, van onze Antwerps-Rotterdamse Liga. Daar hebben we toch ook wat mooie momenten beleefd. Dat is toch wel een ja. uh, enige nou, aantal jaren ja. geleden. Maar uh, het was weer een uh, genot om met je aan tafel te zitten... Mario Rechip uit Rotterdam. En uh, ik is van Lelossi in uh, Antwerpen, in, uh, Bergen. We hebben weer een mooi gesprek over wetenschap gehad. De Praattafel Podcast, ja, je hebt hem gehoord. Nu als het op de computer is, je kan dus abonneren op iTunes. We zijn op Spotify te vinden zelfs en op Tidal ook nog. Dus uh, eigenlijk overal, uh, typ het maar in op de Googles. En uh, je kan op je telefoon luisteren terwijl je tuineert of uh, weet ik veel. Want dat mag nu ook allemaal weer. Ja, mensen doen dat ook tijdens het werk. En ook tegen die mensen die tijdens het werk luisteren... zou ik uitgebreid hallo willen zeggen. Hè? Want uh, wij maken hun uh, lange dagen wat korter, Mario. Dat is ook een soort interessant iets, tijdsbeleving, hè? toch? Zo is het, absoluut. <laughs> nou, misschien is dat... Ja, ja, misschien is dat uh, iets voor de volgende aflevering. Hè? Tijd en tijdsbeleving. Tijd, en... ja zeker. In de tandartsstoel is een minuut een eeuwigheid en uh, vakantie is het helemaal niets. <laughs> Oké, okay, een prachtige afsluiter. Zo beste, is het. <laughs> beste mensen, ik zie jullie uh, aanstaande keer bij de uh, Praattafel uh, podcast 25. De feestelijke aflevering.